Je bent niet schim, je bent niet knap, je bent dicke... kipa. Uit de discotheek Waar ik vaak naar haar keek Ze keek me zo uitdagend aan Mijn hart ging sneller slaan Toen zij mij een moment verliet Kon ik wel janken van verdriet Maar daar gingen de lichten aan En zong ik heel spontaan Je bent niet zin, je bent niet krap.